Even na vier uur een hele goede middag en welkom bij het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM. We zijn er nog één uur lang en wat we in dit uur allemaal gaan doen, hoor je ze dadelijk van uh, Albert voordat Ik Weer het uh, gras onder zijn voeten van naar uh, maai. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Uh, het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag begonnen met uh, lekkere muziek uit de jaren tachtig. Dat was Steve Wingwoods in The Higher Love. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we in het uur uh, allemaal doen, Albert Jan? Nou, in ieder geval niet een interview met uh, Ton Ariensen. Nee, dat uh, is uh, verplaatst naar uh, volgende ja, week. Ja, Ton belde net even op. Hij was uh, onverwacht toch verhinderd vanmiddag. Maar hij heeft toegezegd dat hij volgende week tussen twee en drie uh, teksten uitleg gaat geven om Trent. De route die de uh, auto, auto's gaan rijden tijdens de historische Grand Prix door Zandvoort. En we gaan met Ton praten of er leven is na Café Oomsday. Dus dat houdt u te goed voor volgende week. Ik ben benieuwd. 2 en 3. Uiteraard vandaag weer terug naar van vandaag. En er staan natuurlijk te swingen nu in de keuken bij Lady Chef Met deze muziek. Uh, we gaan natuurlijk uiteraard aan de klok van half vijf het dier van de week doen. En die luistert naar de naam Kersel kasteel vrij vertaald. En uh, liefhebbers van het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. En het luistert naar Marjolein. Marjolein. Dus ik zou zeggen, gaat u er maar even goed voor zitten. Kwart voor vijf het gedicht van de week. En tussendoor natuurlijk wat Sandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk steeds meer steeds zomerhits, want we zitten nog steeds in de zomer. Zo is het net. Je hebt uh, klaargezet Mark Anthony. Hier ja. is Vivir mi vida. We doen lekker mee in de studio van CFM. En ga je radio even wat harder zetten en meeswingen met uh, deze single. Doen we ook, okay? hè? Kan je op de webcam zien trouwens. Op www.cfmsalfort.nl Kijk live mee in de studio van CFM aan de Tolweg 10A in Southport. Radio, Radio. Ren naar het Frans en zet hem op 106.9. Zie je verder, 24 uur per dag. Hete zomerwit. Op zaterdag gingen we terug naar de jaren 90 groep die uh, ja in de jaren 90 enorm populair was. Uh, was deze groep Snap onder meer bekend geworden natuurlijk van Rhythm is Dancer. En uh, dit was een van de opvolgers daarvan. hoorde hoorde Say ups, Upside Your Head. Dat dacht ik al te herkennen. Ja, dat hoorde je ook hè. Ja. Dat ze dat zong Yeah, yeah, yeah. <laughs> uh, we hebben even ZFM nieuws, hè? Ja, klopt. Want uh, zo dadelijk uh, na vijf uur hebben we weer een uh, nieuwe Entertainment for You. Ja, gepresenteerd en samengesteld door onze collega Mark Otten. Mark Otten. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En morgen hebben we ook... Uh, wij zijn vrij morgen. morgen hebben we Zandvoort op zondag met uh, Andor Zandbergen. Dus dat betekent dat wij uh, weer een uh, zondag vrij zijn. Maar wat gaan we, uh, we doen wat, ja? dan? Oh, jij gaat natuurlijk met je Facebook aan uh, Wij gaan uh, voetbal kijken natuurlijk. Oh, ja, ajax Feyenoord. ajax Feyenoord. Maar goed, morgen. Dus Zandvoort op zondag van twee, tussen 2 en 5 uh, door Andor Sandberg onze collega. En dan van 5 tot 9, hebben we ook iets speciaals, toch? Uh, ja, dan hebben we de zomerse 50. Dat wordt landelijk uitgezonden. Landelijk uitgezonden, diverse lokale omroepen in Nederland doen er aan mee. En ook in België trouwens. Oké. Okay. Dus uh, de zomerhits komen morgen uh, uitgebreid aan, uh, aan de orde. De middag. 50 beste zomerhits van uh, 2013 tussen 5 en 9 uur, ze Horen, bij CFM. En daar staat deze waarschijnlijk niet bij, maar deze staat wel uh, nummer 1 in Brazilië. Brazilië, laat me horen. Ik weet wel wat er op nummer 1 in de zomerse 50 staat trouwens. Niet, niet verklappen. Nee? Gaan we gewoon luisteren. Man. Goed idee. Ela quer alguém que leia seu sorriso antes de olhar o seu decote. Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer numa tentativa pomba de se preencher. Garotos querem mais amor de verdade, mais sinceridade. Garotos são todos iguais, têm necessidade não passam vontade. Mas estou aqui pra provar. Eu não te deixaria por uma verdura toa, e nem te trocaria por qualquer outra pessoa. Só pra matar a vontade. O crime não confessa. Garotas inocentes não merecem chorar. Por garotos que não tem a verdade no olhar Escolhi ser diferente, amor. Pra te amar. Ela é uma mulher menina que precisa urgentemente ser mais forte. Ela quer alguém que leia seu sorriso antes dirige olhar o seu decote. Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer numa tentativa boba de se preencher. Garotas querem mais amor de verdade, mais sinceridade. Garotas são todos iguais. Sem necessidade, não passam vontade. Mas estou aqui pra provar: eu não te deixaria por uma aventura boa. E nem te trocaria por qualquer outra pessoa. Só pra matar a vontade. Um crime não compensa. Garotas deze losse mensen, die niet meer zijn, moeten die niet zijn, Pra te amar, escolhi ser diferente, amor, só pra te amar. Sorry, met Heaven Must Be Missing in an Eenshow. Dat allemaal bij Salford op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. Vanuit de Tolweg Tina a in Salford is dit programma nog bij. Tot aan vijf uur vanmiddag. En joh, hoort is juist daarna, na vijf uur. Een uh, nieuwe aflevering van Entertainment for You met Mark Otten. Uh, auto liefhebbers, en dan heb ik met de uh, liefhebbers van uh, historische auto's. Uh, zet van vast even uw agenda voor zover u het nog niet wist. Want op 30 en 31 augustus en 1 september is het weer zover. Dan is het weer de Historic Grand Prix te Zandvoort. En het programma van de Historic Grand Prix Zandvoort is uitgebreid... met een dubbele race van de klasse Historische Mono Posto Racing. Mrs. Monoposto, Helena van der Wouden... verwacht in het weekend van 30 en 31 augustus en 1 september... een groot startveld met formulewagens uit voornamelijk de jaren 60 en 70. We rekenen op circa 40 auto's al dus, Helena. Dus 30 en 31 augustus en 1 september. En de historische auto's gaan een tocht maken door het centrum van Zandvoort. De burgemeester heeft daar toestemming voor gegeven. En daar gaan we volgende week uitgebreid mee praten met Ton Ariensen. Want die weet precies hoe die route... Er uit gaat zien. Dat doen wij zaterdag tussen 2 en 3 uur. Gaan we regelen. We gaan weer terug naar Brazilië naar een cover. En dan mag jij zeggen wat het, hoe het andere nummer heet. Uh, we gaan... uh, ik heb geen idee. Nou, ik laat je verrassen. We gaan luisteren naar Gustavo <laughs> Lima. Oké. Okay. Di Pramim. E eu só te evitando. Estou do outro lado. As coisas mudam com o tempo. E hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim. Hello net aan me, uh, Albert-Jan. Van wie is dit een cover? Nou, ik ken dit plaatje helemaal niet. Wel leuk trouwens, Gustavo Lima hoor je. De cover is natuurlijk uh, van het origineel van uh, Pink en Just Give Me a Reason. Heel goed. Maar dat is het Braziliaans. Nou, klopt leuk, ja. Het is uh, half vijf geworden, tijd voor het dier van de week: Castle. Ja, Castle. En Castle is een kater. Ka die heeft geen kater, maar die, dat is een kater. En uh, hij liep al uh, tijden rond in de buurt van Bloemendaal. Zijn hele lichaam was kaal en hij had erge jeuk. Daar is hij inmiddels voor behandeld en het gaat heel goed met hem. Alleen moeten een paar haartjes nog een beetje aangroeien. Kassel is een eigenzinnig type. De ene keer kan hij een ei wel waarderen en de andere keer verstopt hij zich in zijn schuilhuisje. Maar stiekem vindt hij het heerlijk om op schoot te liggen. Kassel zoekt een rustig huis waarin, waar hij naar buiten kan. Hij kan het prima vinden met soortgenootjes. Het zal wel even... Hij zal wel even wennen zijn, maar op een gegeven moment met veel geduld kom je een heel eind. Dus Kassel verdient een thuis. En bent u gevallen voor Kassel? Kassel verblijft momenteel in het Dierenthuis, Kennemerland, Keesonstraat 5. En het is geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888. Of kijk even op uh, de internet www.dierenthuiskennemeland.nl Dus ga voor Castle of een van de andere leuke dieren... naar het Kennen met Thuis aan de Keesomstraat, nummer 5... hier in Zandvoort. Ja, voordat je het weet is september nog maar twee weken. Ja, en dan is de zomer echt voorbij. Wordt het al om half drie van uh, Lex van de Hoorn... om alvast een beetje in de stemming te komen... Dance van Earth, Wind Fire.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 De single van Phil Collins en Soes Studio bij CFM. 11 minuten overal, 5, dat betekent dat we ons opmaken maken voor het gedicht van de week. En deze week hebben we weer een mooi gedicht van de week, hè Albertje. Heel gevoelig. Het heet Marjolein. Marjolein. Wow. Ja. Is dat die Marjolein? Dat is die Marjolein. Die Marjolein. Oh, en jij okay. komt er ook nog in voor. Ja, echt waar? Ja. ja ik ben heel benieuwd. Hoor je ze daar na het volgende plaatje? Doet me meteen even aan de Zomerse 50 uh, denken... die we morgen gaan uitzenden tussen 5 en uh, 9 uur. Hier is Avicii en Wake Me Up. En verder zeg ik er nog niks over. <laughs> ik weet al genoeg. <laughs> Oké. Okay. Feel my way through the darkness.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 Stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game made for everyone And love is the prize So wake me up when it's all over Nou, ik ga morgen zeker luisteren hoor, Albert-Jan. Jij ook? Zeker weten. Morgen tussen 5 en 9 uur, de zomerse 50 bij CFM. En dat was de single van Avicii. En verder zeggen we er nog helemaal niks over. Het is inmiddels kwart voor vijf geworden. Tijd voor het gedicht van de week. En deze week heet het gedicht van de week Marjolein. Marjolein. Even met onze ladychef gebeld. En haar dit gedicht vertelt. Rob wilde gelijk naar de zeestraat gaan. Het was al een beetje laat, ik geloof bij achten, maar Rob had zijn schoenen alvast aangedaan. Mijn culinaire vriend, zij is goed. Rob snelde gelijk naar Marjolein. Bij Lady Chef aangekomen was Marjolein al lekker aan het koken. Heerlijk al die luchtjes die we roken. Rob blij dat hij Marjolein weer zag. En ik blij dat ik hem weer had gebracht. Toen ik weer op huis aan wilde gaan... rie Rob mij terug. Wacht, blijf even staan. Hij zei, neem een lekkere plat du jour. Ik zei, ja, wat een heerlijk eten. Nou, zei Marjolein, dan heb ik ook een makkie... En ik heb alles al lang klaar. Maar snel, maar nou maar snel aan de dis gegaan. Nou Marjolein, je hebt jezelf weer waargemaakt. Jezelf weer overtroffen. Het heeft verrukkelijk gesmaakt. We mogen met zo'n ladychef toch maar boffen. Marjolein is haar naam. Wat een geweldig gedicht van de week, Albert jan Speciaal voor uh, onze mooie lijn. Hè? Mogen we wel een beetje zo zeggen? Mogen we wel zeggen? Ja. Ja. Een plat du jour. Ik vind het geweldig. Hier <laughs> ja. is Woman van Anouk. En je hebt me één voor Could say was just a loser. What will it be? dan de tegenwoordige Anouk. Vind je ook niet? Als je oh, dit zo hoort? Als jij dat zegt, ben ik nou, helemaal vind ik wel. Je hoorde de single woman naar het gedicht van de week. Mario Lijn, toepasselijke plaats. Oh, ik heb de tranen nog 9 minuten nou. voor 5 uur geworden. We hebben nog wat uh, hits voor je onderweg. Waaronder José de Rico. Hier is Raios del Sol. En dan uiteraard uh, zo dadelijk na vijf uur Entertainment for You met Mark Otten. Hij is al uh, druk aan het uh, voorbereiden voor zijn programma, dus het gaat helemaal goed komen. De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 Ik love you. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft uh, dit programma. Zandvoort op zaterdag. Wij danken iedereen weer voor het luisteren naar de afgelopen drie uur. Toch, Albert-Jan? Ja, en dankzij jouw Facebook. Hè? Jazeker. Nou, Is dan er één ga... verzoekje naar het andere verzoek? Daar gaan we nog wel even weer door hoor. Dat goed. Helemaal goed. Zo dadelijk Entertainment for You tussen vijf en zeven uh, uur met uh, collega Mark Otter. Heel veel plezier daar. En uh, wij zijn morgen een dagje vrij. Dat bedoel ik. En volgende week dan zijn we er weer. Op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Tot dan in een hele fijne zaterdagavond. Dag! Doei doei! Give a whistle. And this will help things turn out for the best. I... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.